8 uur Martijn Eihuis met het nos Journaal. In Japan zijn grote problemen in een tweede reactor van de kerncentrale in Fukushima. Sinds gisteravond werkt de noodkoeling van de reactor niet meer. Met zeewater wordt geprobeerd die te koelen. Ook is stoom vrijgelaten om de druk te verlagen. Daardoor was de straling in de directe omgeving van de kerncentrale korte tijd hoger dan de normale waarde. Gisteren ontstond een explosie in een andere reactor nadat de temperatuur te hoog was opgelopen. Doordat het omhulsel intact bleef, kwamen er relatief weinig radioactieve stoffen vrij. Nu wordt geprobeerd een explosie bij de tweede reactor te voorkomen. Ook in de drie reactoren van een andere kerncentrale in de buurt zijn er problemen met de koeling. De temperatuur van het koelwater is drie keer hoger dan die zou moeten zijn. In de directe omgeving van de twee centrales zijn zo'n 170.000 mensen geëvacueerd. Gisteren zijn mogelijk 160 mensen blootgesteld aan straling. Van 15 van hen staat zo goed als vast dat ze besmet zijn geraakt. Japan heeft het aantal militairen dat helpt bij het reddingswerk... naar de aardbeving en tsunami verdubbeld. In totaal zijn honderdduizenden militairen gemobiliseerd. Vermoed wordt dat er nog steeds veel slachtoffers onder het puin... en onder de modder liggen. Ook buitenlandse hulpdiensten zijn ingeschakeld om mee te helpen. Zo liggen er voor de Japanse kust drie Amerikaanse marineschepen... die in het water zoeken naar slachtoffers van het tsunami. Ook vanochtend waren er nog naschokken... van de zwaarste 6,2 op de schaal van Richter. Het officiële dodental na de natuurramp staat op 900, maar persbureau Kyodo schat dat er minstens 1700 doden zijn. Bij een brand in een psychiatrische instelling in Oost-Gees zijn gisteravond twee bewoners omgekomen. Vijf mensen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. Twee van hen zijn zwaar gewond. De overige acht bewoners van het pand zijn geëvacueerd en opgevangen op een andere afdeling van de GGZ-instelling. De brand ontstond rond half tien, rond middernacht was het vuur geblust. De oorzaak van de brand in Oostgeest is nog niet bekend. In Libië zijn troepen van Gaddafi de stad Misrata genaderd. Het is de derde stad van het land, zo'n 200 kilometer ten oosten van de hoofdstad Tripoli. De militairen van Gaddafi staan zo'n 10 kilometer buiten Misrata. 32 van hen, onder wie een generaal, zijn overgelopen naar de opstandelingen. Ze hebben tegen de opstandelingen gezegd dat ze geen onschuldige mensen willen doden. De groep zou groter zijn geweest, maar enkele militairen zouden zijn gedood toen ze probeerden het kamp te verlaten. Die berichten konden niet worden bevestigd... omdat in de buurt van Misrata weinig journalisten zijn. De afgelopen dagen lijken de opstandelingen in Libië terrein te verliezen. In Portugal zijn gisteren veel jongeren de straat op gegaan uit onvrede over de hoge werkloosheid. Volgens Portugese media hebben in Lissabon 200.000 mensen geprotesteerd... en in Porto zo'n 80.000. Ook in andere steden gingen mensen de straat op. De twintigers en dertigers gaven met de betogingen gehoor... aan een oproep op Facebook... Het werkloosheidscijfer van Portugal heeft een recordhoogte bereikt van 10,8 procent. Bijna de helft van de werklozen is jonger dan 35. Veel van hen zijn universitair geschoold. In de Amerikaanse staat Wisconsin hebben naar schatting bijna 100.000 mensen geprotesteerd... tegen de nieuwe wet die vakbonden veel minder macht geeft. In de hoofdstad Madison kwamen de demonstranten samen om hun woede te uiten over de wet... die vrijdag door de gouverneur werd getekend. Vakbonden mogen geen cao-omhandelingen meer voeren namens ambtenaren... Zo kan makkelijker worden ingegrepen in de ambtenaren salarissen. Dat is volgens de Republikeinen nodig om de enorme begrotingstekorten weg te werken. Ook in andere Amerikaanse staten waar Republikeinen sinds vorig jaar weer in de meerderheid zijn... wordt overwogen de macht van vakbonden in te perken. Het ongeluk met een touringcar in New York heeft een veertiende leven geëist. Het ongeluk gebeurde gisteren op een snelweg. De bus kwam op zijn zijkant terecht en werd door een pilaar vrijwel over de hele lengte gespleten. Twintig passagiers liggen in het ziekenhuis...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 Eenmaal beneden kreeg de amateurfotograaf een boete van 70 euro. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en kan het nog wat regenen. Vanmiddag wordt het droger. Het wordt 10 tot 14 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en droog. Dinsdag veel zon en temperaturen rond de 14 graden. Dit was het NOS Journaal. De wet van Gossen. Hoe meer je van een goed krijgt, hoe minder het nut ervan toeneemt. De wet van Lexens, een strakke deal, is beter dan een dik dossier. De advocaten en notarissen van Lexens houden niet van nutteloze exercities. Onze cliënten krijgen bruikbare antwoorden op hun kernvragen... en waarvoor hun geld als het gaat om effectieve oplossingen. Dat is waar deze tijd om vraagt. Ontdek de wet van Lexens. Ga naar Lexens.com Bruinzeelvloeren, de grondleggers van Parket. Kijk op Bruinzeelvloeren.nl Ontdek de wet van Lexens.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 Help je me even, dan krijg jij mijn dubbele voetbalplaatjes. Doei! De topwetenschapper die uw bedrijf echt verder helpt, vindt u via academictransfer.com. Al 37 jaar komt Vereniging Eigen Huis op voor de belangen van eigen woningbezitters. Een warm en comfortabel huis hoort daarbij. We helpen u daarom graag met informatie en advies over energiebesparing, isolatie en subsidiemogelijkheden. En we geven u concrete hulpmiddelen, zoals de gratis local warming check. Daarmee kunt u in een paar minuten zien of uw huis comfortabeler kan. Kijk op localwarming.nl De topwetenschapper die uw bedrijf Stappen Verder helpt... vindt u via academictransfer.com Doe de check op localwarming.nl en maak kans op 2500 euro aan isolatie. Het gaat nu heel hard in de natuur. De eerste boerenzwaluwen zijn deze week gemeld... Het boerenzwaluw mannetje is een echte ijdeltuit. Hoe langer zijn staart veren, hoe mooier de vrouwtjes hem vinden. En dat terwijl hij met zo'n lange staart aantoonbaar slechter vliegt... en waarschijnlijk ook minder insecten vangt. En ook in het geluid herken je de betere mannen. Mannetjes met meer testosteron blijken meer rateltjes te laten horen. Dit geluid dus. En bovendien, hoe beter de conditie van de boerenzwaluwman... hoe zwaarder de ratels zijn en hoe lager de frequentie van de ratel. Vrouwtjes kiezen dus een man die lang en zwaar ratelt. Zoiets dus. Maar eigenlijk zouden ze die ijdeltuid met zijn lange staartveren moeten overslaan. Want die is wel mooi, maar vangt waarschijnlijk minder insecten. Japan, het kan u niet ontgaan zijn, werd de afgelopen dagen opgeschrikt... door een van de grootste natuurrampen in haar geschiedenis. De aardbeving, 8,9 op de schaal van Richter... en de daaropvolgende tsunami vernielde niet alleen huizen en kantoren... maar bracht ook grote schade toe aan één van de grootste kerncentrales ter wereld, de Fukushima 1. Tja, en bijna 25 jaar geleden, die andere ramp in het Oekraïnse Tsjernobyl, weet u het nog... Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag 25 op zaterdag 26 april 1986. Een gigantische radioactieve wolk verspreidde zich vervolgens westwaarts over Europa en ook over Nederland. Het is al 25 jaar geleden en nog steeds zijn grote delen rond Tsjernobyl nog leeg en grauw. Kerncentrales. We praten er zo over met PVA-Tweede Kamerlid Diederik Samson En verder 170.000 handtekeningen voor bi biologische fastfood, beleefde lente en een bijentip voor de tuin. Tot 10 uur zijn wij Vroege Vogels. U hoorde de hornpipe, een dans uit de theatermuziek voor de comedy Amphitrion op muziek van de Engelse componist Henry Purcell. De regering wil biologische producten stimuleren, maar zolang die nog twee keer zo duur zijn als gewone producten, schiet het niet op, zegt Leo Dijkgraaf, initiatiefnemer van Bio-BTW-vrij. Al twee jaar lang pleit hij ervoor om alle eco-gecertificeerde producten... btw-vrij te maken, want alleen zo zal je de consument over de streep trekken. Afgelopen dinsdag ging hij met ruim 171.000 handtekeningen naar Den Haag... om ze aan te bieden aan de uh, commissie Financiën van de Tweede Kamer. Jeanette Paramoor liep met hem mee. Ik heb hier een uitvergrote USB-stick in mijn hand. Want ja, het gaat om 171.122 handtekeningen. Kijk maar hier. Oh ja, dat is dan de echte, goed verstopt. Die ga ik zo aanbieden, ja. Ja. namens deze mensen. Naar de voorzitter van de commissie van Financiën. Even kort nog, wat was ook weer je boodschap? De boodschap is uh, een oproep eigenlijk aan de Kamer om te zeggen: maak nou een stimulerend gebaar voor het, uh, voor het biologisch eten en haal nou eens die 6% ervan af. Want zolang als het biologisch eten nog echt twee keer zo duur is als het uh, niet biologische, dan zie je ook gewoon dat het nauwelijks stijging is in consumptie. Zowel niet in de catering als niet in de winkels. Het gaat zo mondjesmaat. Want de Nederlanders voelen dat in hun portemonnee en dan willen ja, ze niet. En dan willen ze natuurlijk niet. Dan oh. Sta je eigenlijk niet aan de verkeerde balie? Is dat niet iets waar Brussel over gaat dan? Uiteindelijk gaat er ook oh. Brussel over. Maar ja. de commissie Financiën heeft me nieuwe uitgenodigd. Dus daar ben ik ook blij mee. Het klinkt mooi hè, 6 procent. Maar dat kost de overheid wel 38 miljoen geloof ik. Hè? 38 miljoen, ja. Zullen ze niet echt op zitten te wachten? Nee, dan? maar daarom hebben wij toen bij, de, bij onze eigen website hebben we ook nog een, een polletje gemaakt. van zijn wij bereid om bijvoorbeeld 1 procent meer te betalen te of niet biologisch. En 95% van onze ondertekenaars hebben gezegd ja. En ik wil hem nu eigenlijk vandaag uh, nog aanbieden. Dat dus ik zeg nou, hoef, je hoeft niet eens 1% meer te doen op niet biologisch. Maar zelfs 0,1% uh, dat levert 55 miljoen op. Maar dat betekent dus dat niet biologische producten duurder worden? 0,1% en die zijn al zo goedkoop met alle kilo knallers. Dus dat gaat niemand merken. Ja, ja Wat ja, is het de heer Groot van de Fasje van de Partij van de Arbeid. Dus de grootste Dag, mijn naam is Leo Dijkgraaf. Ja, ik ben eerlijk gezegd uh, heel blij dat jullie tijd hebben en met name betrokkenheid hebben om uh, deze petitie uh, in ontvangst te nemen. Uh, 171.122 handtekeningen. Het zijn er meer dan genoeg om u allen te overtuigen. En ik hoop dat u dit signaal ook heel serieus gaat nemen. Dank voor deze petitie. Het is een hele sympathieke doelstelling. Ja, zoals wel vaker met, met dit soort voorstellen, de uitvoerbaarheid is natuurlijk ook belangrijk. Ik hoor u zeggen, een opslag op de btw op... Het is groot, hè, bent u, van de Partij van de ja, Arbeid? klopt. Wat gaat u er nou echt mee doen met deze petitie? Uh, ik denk dat ik even het onderling overleg. Ik ga zoeken met medekamerleden of we dit op een of andere manier een verhuchtbaar vervolg kunnen geven. Want uh, ja, het signaal is duidelijk. Maar nogmaals, dat heb ik net ook even proberen aan te geven. Uitvoeringstechnisch zit hier echt heel veel haken en ogen aan. Wat, je, ja, wat eigenlijk bepleit wordt is een, is een derde B2-tarief, een hoog B2-tarief, iets voor voedingsmiddelen. Nou Dat lijkt me eerlijk gezegd dat de Belastingdienst daar niet echt op zit te wachten. Uh, maar zoals ik ook heb aangegeven, je zou kunnen kijken naar andere manieren om biologische productie te stimuleren en daar ook een financiering bij te bedenken. U zei het al, hè? daarvoor moet je ook naar Brussel. Kun je niet in, in je eentje in Nederland uh, regelen? Ja, dat is, dat, is nog, dat is voor mij zeer de vraag of je wel uh, Europees echtelijk gezien ruimte hebt... om voor bepaalde voedingsmiddelen een ja. nul tarief op te leggen. Uh, dat er een verlaagd tarief uh, van toepassing is, dat mag wel. Dat is overal in Europa, maar ja, dat zit al op voedingsmiddelen. Dus ja, en dit is een vereistelling en dat lijkt, me, dat lijkt me moeilijk. René Leechten van de VVD. Nee, ik vind het altijd fantastisch als dit soort initiatieven komen... Nou, wat hier nu mee gebeurt is dat het op de agenda komt. En dan wordt er over gesproken en dan uh, ja, komt er vanzelf een terugkoppeling uh, op dit onderwerp. Maar ik vind het belangrijk dat dit uh, soort dingen geagendeerd worden. De VVD is voor duurzaamheid en wat we willen is minder afval, meer economische groei. Uh, minder energieverbruik van dingen. Nou, dit is ook een initiatief wat zou kunnen leiden tot die duurzaamheid zoals de VVD dat ziet. Uh, dus willen we daar serieus naar Denk kijken. Ik in niet in al Nee, precies. Ja. De stem van Marjan Partij voor de Dieren. <laughs> ja, uh, goed plan. Jazeker, ja, het staat ook in ons verkiezingsprogramma dat wij willen dat biologische producten aantrekkelijk worden gemaakt. En dan kun je bijvoorbeeld variëren in een btw-tarief. Dat uh, is nog niet zo makkelijk, hè? Maar er uh, zijn ook uh, mensen die uh, aangeven, ja maar Europa heeft allerlei regels. Maar goed, wij willen ook juist dat als wij in Nederland dieren welzijn belangrijk vinden, milieu belangrijk vinden, dan mag je ook weer afwijken van de Europese regelgeving, juist om dat te beschermen. Dus uh, ik vind vooral dat partijen moeten denken in mogelijkheden, niet in onmogelijkheden. En uh, tot nu toe is de kramp vooral van nee, het kan allemaal niet, het mag niet van Europa. Ja, het kan toch niet zo zijn dat Europa slecht is voor het dierenwelzijn, voor het milieu. Dus dan moeten we gewoon andere uh, maatregelen zien te treffen, bijvoorbeeld door het onaantrekkelijk maken van foute producten. Zoals eh, een heffing leggen op foutvlees, Zoals ik ook in het plan zit. Ja, dus... ja, want de voor ja, want de VVD staat voor duurzaamheid. Bruno, Braankhuis, je moet erg lachen. Ja. ja, de VVD zegt het wel vaak. Maar als het op aankomt, merk ik het niet. En je ziet het natuurlijk ook aan het kabinetsbeleid. Dus, dus geloofwaardig is het niet. Nee. Nee, ja. uh, iedereen verschilt zich heel snel achter uh, de uitspraak van... ja, ja, ja, sympathiek plan, maar dat lukt niet. He, daar gaan we niet over. Uh, ja, formeel is dat ook zo. Uh, maar het gaat erom of je bereid bent je in te spannen om dit toch voor elkaar te krijgen. Kijk, we weten natuurlijk op dit moment dat de, de consument zich laat leiden door prijs. En dat hij uh, bij de overweging, de, de, de morele afweging van... Uh, wil ik nou dat die kip uh, uh, door zijn poten uh, zakt uh, van ellende... Uh, terwijl hij niet eens om kan vallen omdat het zo vol is in een, uh, in een stal. Ja, wat is me dat waard om dat te voorkomen? En elk duwtje in de goede richting, zeker nu het prijsverschil zo enorm groot is, helpt gewoon om die, om die keuze te beïnvloeden. Wat gaat GroenLinks doen? Nou, GroenLinks gaat in ieder geval ook eens goed overleg met uh, bijvoorbeeld de Partij van de Dieren, om nog eens te kijken van, oké, okay, wat is er wel mogelijk? Laten we hier nou eens concrete invulling aan geven, die prijs moet naar beneden. In ieder geval in verhouding tot dat andere vlees. Kunnen we misschien dat andere vlees duurder maken? Dat is ook een manier. Maar er moet een soort gelijkspeelveld ontstaan. Ja, dit is toch echt het einde van uh, het stuk van Frans van Rut, Nederlands componist. Nee, Frans van Rut speelde piano. Werk van de Nederlands componist Dirk Schaefer, Lente, opus 12, nummer 4. Welkom in tuinreservaten.nl Maak van uw tuin een reservaat. Nu de overheid steeds minder geld over heeft voor de natuur... is het hoog tijd dat de ruim 5 miljoen Nederlandse tuinen... zo natuurlijk mogelijk ingericht worden en met elkaar verbonden worden. Een ecologische hoofdstructuur van kleine stukjes stadsnatuur. Dat willen we bereiken met het project Tuinreservaten. Om u een handje te helpen krijgt u wekelijks van ons een tip. Wat kunt u zelf doen om uw tuin natuurvriendelijker te maken? Bijvoorbeeld bijen en wespen uw tuin in lokken En niet de honingbijen en limonadewespen... maar de solitair levende soortgenoten... Een verrijking voor de natuur in je tuin, vindt insectendeskundige Pieter van Breugel. Bijkomend voordeel, die solitaire bijen en wespen steken niet. Dus durfde Henny Radstaak met Pieter van Breugel op pad. Ik heb hier een insectenkastje meegenomen. Zoals wel meer mensen denk ik dat thuis aan de muur buiten hebben hangen. Dat is een langwerpig kastje met allemaal gaatjes aan de voorkant. En achter die gaatjes zitten glazen buisjes. En het leuke is als je dan hier het klepje losmaakt... Als je, dat je kunt zien, er zit er een stuk of tien in, hè? Ja. wat er allemaal gebeurt, ja. op, uh, nou ja, waarschijnlijk ja. meestal in de zomer. Ja. Ja. Nou uh, gebeurt hier niet veel meer, ik denk nee. dat dit uh, nou ja, op zijn minst van vorig jaar of misschien wel langer geleden is, ja. ik heb er ook op mijn tijd niks aan gedaan. Nee. Maar moet je, dit, moet je dit nou, net als bij kastjes voor vogels, moet je dit gaan schoonmaken uh, en hoe doe je dat dan met die buisjes? Nou, normaal is het zo dat in een gang, hè, dus, zoals in dit geval is het een glazen buisje... dat daar die bijen hun hele cyclus van larven tot volwassen dier volbrengen. En dat betekent ook dat ze de hele winter moeten passeren. Dus je moet dat de winters gewoon laten zitten zoals het ja, zat. Ja. En als het goed gaat, dan komen die dieren eruit. Maar bij glas is dat vaak wel een beetje een probleem... omdat toch de waterhuishouding, de vochthuishouding in glas heel slecht is. En ja, dat betekent dus dat heel veel van die cellen zoals die gemaakt worden... eigenlijk ja, niet tot succes leiden. Goed, dit ding kunnen we dus eigenlijk wegmikken. Ja, daar kunnen nieuwe buisjes in doen, hè. <laughs> ja. Succes is uh, verzekerd hoor, als je glasbuisjes ophangt. Maar eigenlijk beter dus nestblokken waar je gaten in boort. Of bamboestokjes, uh, of ja, soms gebruiken mensen ook wel rietjes. Je moet altijd zorgen dat, een van de, dat er maar één ingang is. Hè. Dus niet dat het door en door open is. De moet hij dicht zijn. Ja, het mag niet tochten, dan uh, gaat het fout. Ja. Even de, de schuur in. ja. En daar heb ik een, een houtblok staan. In dit geval is het kozijnhout. Ja. Dit is restanthout. Wat normaal verkocht wordt op aardhout. En ik uh, gebruik het dan om daar uh, gaten in te boren. Maar het kan ook in eikenhout. Hè. Dus in, bijvoorbeeld in boomschijven van eik. Daar, daar gaat het heel goed. Het laat zich ook vrij makkelijk boren... En daar moet wel eventjes een voorwaarde aan gesteld worden. Van natuur is het zo dat die bijtjes hun nest maken in oude kevergangen. Of soms in gangetjes die uh, houtwespen hebben gemaakt. Maar die larven, die knagen, die gangen zo mooi glad... dat die bijtjes daar, als ze erin gaan en weer achteruit eruit moeten... want ze kiezen altijd een diameter, ongeveer hun eigen lichaamsmaat... dan moeten ze zich voor het nestje omdraaien... om het zuifmiddel naar de rand weer van hun lijf te poetsen. En als daar vezels in zo'n gang overeind zouden staan, ja, dan scheuren ze hun vleugels en dan, vergeet het maar, dan gaan ze echt niet in. Dus dat betekent dat als je zacht hout hebt waarin je gaat boren, dan moet je zeker zorgen dat je met de draad van het hout, hè, kops, aan de kopse kant van het hout boort. Want anders dan, uh, vergeet het maar, komt er niks in. Dan kun je ook verschillende je... groots nemen Ja, ja, ja, ja. De, de maat bepaalt eigenlijk ja. een beetje welke soorten drinken Dus als je een gangen van uh, ja, 6 tot uh, 9 millimeter boort... dan heb je daar een heleboel beesten in die in het voorjaar vooral bezig zijn. Dat zijn uh, metselbijen. En dan rekenen daar de rosse metselbij en de horende metselbij vooral toe. En die maken daar al ja, vanaf uh, ja, eind april hun gangen in. Soms al half april hangt een beetje af van hoe het dat jaar met het, uh, met het weer gaat. Ga je lager, dan krijg je tronken bijen, klokjes bijen, bij Dat zijn allemaal beesten die in zeggen, wat kleinere maten van gangen hun nest maken. En ik boor gemiddeld van 9 naar 2 mm. Maar één een zo'n blok met van die gaten erin en je hebt... Al die soorten bijen kun je in je tuin verwachten. Ja ja ja. ja, ja, ja. Dus wat dat betreft eigenlijk maar een kleine moeite. En dan kun je dit kun je zwinters doen. En dat andere het genieten doe je zomers. Ah. Ze kunnen het uh, zelf bepalen of ze een mannetje of een vrouwtje leggen. Een bevruchte eitje levert een vrouwtje op. En een onbevruchte eit levert een mannetje op. Ah, en dan is het zo dat die vrouwtjes, die, die moedertjes, laten we zo zeggen... de eitjes die bevrucht zijn, het diepste wegleggen. Dus die achterin. Want dat levert nieuwe vrouwen op. En nieuwe vrouwen zijn veel belangrijker dan nieuwe mannen. Dus voor in de gang worden onbevruchte eieren gelegd. Als laatste dus eigenlijk. Hè. En uh, diep in de gang, daar worden bevruchte eitjes gelegd. En dat zijn de vrouwen. Want die zijn belangrijker voor, uh... voor het nageslacht. Ja, ja, ja, kijk, één ja. man kan de wereldbevolking bevruchten. Dus daarmee uh, ja, heb je eigenlijk voldoende aan één man uh, voor een heel... Het is natuurlijk wel een beetje in teelt, maar om, om voldoende nakomelingen te kunnen maken. En die mannen die dus die voorop zitten, komen ook altijd eerder uit... En dus ze euh, zijn meestal een week, twee weken eerder dan de vrouwen die, die verder weg in die gangen zitten. En ze kennen dan de buitenwereld al. Vaak zetten ze geurtjes op planten af waar vrouwtjes op afkomen. Maar ook heel vaak zitten ze aan die nestgangen en proberen ze er gewoon vrouwen eruit te trekken om er dan meteen mee op de grond te vallen om te paren. Ja. Dus een vrouwtje moet al paren voordat ze überhaupt daglicht gezien heeft, zou je aan zeggen. Maar dat, euh, ja, dat is nog eenmaal het lot. En als ze eenmaal gepaard hebben, dan weren ze alle mannen af, hè. Dan, uh, daarnaast niet ja, meer. ja, dan is het over en uit, tenminste bij de meeste soorten. Zeggen zeg, dan is dat blok klaar mm -hmm. en dan uh, kunnen we buiten gaan ophangen. Dan kun je het buiten gaan ja. ophangen. Zullen we eens kijken of we een plekje Na kunnen vinden? Ja. ja, we kunnen hier naar buiten. Een deel van de dag moet er de zon op schijnen. Dit is een stuk wat echt in de ochtendzon krijgt. Die muur hier, dat is de zuidmuur, dus ja, dat is nogal makkelijk. En uh, daar in die hoek, daar is het dus de avondzon vooral in. Maar een deel van de dag moet het er echt wel behoorlijk warm zijn. Het zijn allemaal heliofielen, dus uh, zonminnende soorten. Ja. Uh, ze volbrengen dus die hele levenscyclus in een tuin. Wat bij vlinders eigenlijk zelden het geval is. Nee, dat is wel leuk, ja. he? want het, het, als je het hebt over tuinreservaten... dan ja. kun je echt voor die bijen en wespen... Ja, daar werken ze meer voor dan voor vlinders. Hè. Voor vlinders is het bijna altijd zo dat een tuinreservaatje min of meer een honingpot is. En op de doorreis naar, maar voor bijen en, en, en solitaire wespen wat minder, maar voor bijen vooral. Door gewoon gekikte bloemen aan te planten, kun je heel veel dieren helpen. Kijk, er ja. vliegt ook weer een... Uh... Ja, dat is er een. Ja, het dat was een solitaire beetje. Ja, maar ja, dan weken we niet dat vliegt iedere keer eventjes ja, en dan niet. landt het. Ja, en je bent het ja, zeggen, na vijf, vier meter ben je het kwijt hoor, want uh, onze uh, oog is niet geschikt om uh, zo scherp te kijken dat we dat beest over een wat grotere afstand in de gaten kunnen houden. En Hennie Radstaak op zoek naar solitaire bijtjes. Op onze website legt Pieter van Breugel in een filmpje uit hoe dat precies werkt met die bijtjes in die gangetjes. Bekijk het filmpje op vroegevogels.vara.nl. Diederik Samsom is inmiddels binnengekomen, praat straks met ons over de kerncentrales in Japan. Wij zijn zo terug na Ster en Nieuws dat daarna gelezen wordt door Martijn Nijhuis.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 De meeste zaken verdwijnen in de doofpot. Dat en meer vanavond in KRO Brandpunt, kwart over tien, Nederland 2. Mijn nieuwe vriendin maakt nogal veel lawaai En ik zou niet willen dat de buren daar last van hebben. Houden uw kozijn het geluid ook goed tegen, van binnen naar buiten? Stel al uw vragen aan uw Belisol-adviseur... en geniet van onze tijdelijke glasbonus tot 1100 euro. Breng uw kozijnafmetingen mee. Dan berekenen wij meteen uw voordeel. Meer info op belisol.com Er zijn weer goeie deals bij KPN. Onze topaanbiedingen voor ondernemers.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 Tot nu toe zijn de lichamen van zo'n 900 slachtoffers geborgen... en worden er officieel een kleine duizend mensen vermist. Maar cijfers uit de zwaar getroffen stad Sendai ontbreken nog... en van de inwoners van een aantal weggevaagde dorpen is tot nu toe niets meer vernomen. Bij een brand in een psychiatrische instelling in Oestgeest... zijn gisteravond twee bewoners omgekomen. Vijf mensen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. De brand in Oestgeest ontstond rond half tien. Rond middernacht was het vuur geblust. En in België is een voetbalwedstrijd gisteravond ontaard in een chaos. Charlois speelde thuis tegen standaard Luik. Hooligans uit Luik gooiden vuurwerk op het veld. Aanhangers van Charlois gooiden honderden tennisballen op het veld. In de blessuretijd stormden supporters die hekken hadden vernield het veld op. De scheidsrechter vloot erop direct af. En de politie voerde enkele charges uit om de hooligans van het veld te jagen. Het weerbericht van Weer Online. Het is vandaag bewolkt en af en toe valt er lichte regen... Net als gisteren is het vrij zacht. De middagtemperatuur komt uit rond 13 graden, alleen op de wadden is het met 10 graden iets frisser. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en valt er zo nu en dan wat regen. Het koelt af naar een graad of 5 en lokaal kan er nevel of mist ontstaan. Morgen, op maandag, is er in de ochtend veel bewolking en valt er in het noorden wat motregen. In de middag wordt het overal droog en klaart het vanuit het zuidwesten iets op. In het zuiden is er dan ruimte voor wat zon, waarin de noordelijke helft van het land blijft bewolking het weerbeeld bepalen. Het wordt 11 graden in de kop van Noord-Holland tot 15 graden in Limburg. Dinsdag lijkt vooral in het midden en zuiden van het land een aardige lentedag te worden. Zijn daar dan zonnige perioden bij temperaturen tussen 14 en 16 graden. In het noorden blijft de bewolking hardnekkig, er staat dan bovendien een stevige oostenwind en het is iets frisser met gemiddeld 12 graden. De dagen daarna neemt de wisselvalligheid iets toe en wordt het minder zacht. Een reisboeken via internet vindt iedereen tegenwoordig heel normaal. Waarom dan niet de laatste reis? Gewoon als nabestaande zelf uw keuzes, plaats en tijd vastleggen. Met Uitvaart Direct kan het. Kijk op pc.nl Heeft u een hoge bloeddruk? Dat kan uw nieren onherstelbaar beschadigen. Maar dat is nog geen reden tot paniek. Want als u er tijdig bij bent, is nierschade vaak te beperken. Door gezonder te leven en door behandeling met medicijnen. Dus heeft u een hoge bloeddruk, laat dan één keer per jaar uw nieren controleren. Meer weten? Ga naar Nierstichting.nl of bespreek het met uw huisarts. Toneelgroep De Appel speelt Messen in Henne van David Harrower. Ik duw namen en dingen zoals ik messen in Henne doe. Regie David Gijzen. Tot en met mij in het Appeltheater in Den Haag. Kaarten...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 Na half negen is het gewoonlijk uh, tijd voor onze nieuwe columnist. Bij wie blijft de wijzer van het rad der columnisten dit keer stilstaan? Ronke van de K Romke van der K. is oud-kweker, tuinier, columnist... en auteur van onder meer de jaarlijkse Tuinscheurkalender. Ooit is hij wel de Midas van de Tuinen genoemd. En ook hij sluit zich aan bij de actie Tuinreservaten. Hier is Romke van der K. De Stadstuin. Vandaag, beste luisteraars, zou ik het met u willen hebben over de Stadstuin. De Stadstuin waarin planten en dieren veel beter af zijn dan op het platteland. Jazeker. Dat kan ik uitleggen. 2011 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het jaar van de chemie. Tja, wat zal ik daarover zeggen? Ik wens alle chemici een fijn jaar toe, maar verder zegt het me weinig. Nee, dan het vorige jaar, 2010. Dat was me nog eens een jaar. Weet u het nog? 2010 was het jaar van de biodiversiteit. Prachtig woord. Biodiversiteit. Maar voor de meeste mensen misschien wat te moeilijk. Biodiversiteit. Wel erg veel lettergrepen. Bioscoop, biobakker, biosfeer desnoods, als je moeilijk wil doen. Maar bioservid... Zie je, daar heb je het al. Biodiversiteit, bedoel ik. Dat gaat veel mensen boven de pet... Wat hebben we ervan gemerkt? De mierenlokdoosjes waren overal uitverkocht vorige zomer. Dat wijst in ieder geval op een warme belangstelling voor de fauna. En hier, vlakbij, even over de brug, is een otter doodgereden. Terwijl we niet eens wisten dat we hier otters hadden. Toch mooi, hè? Als je de verspreiding van een soort kan volgen via zijn verkeersslachtoffers. Ja, het was een mooi jaar... Dat jaar van de biodiversiteit. En dan nu die chemie. Wel eens gehoord van de neonicotinoïden? Ook al zo'n lastig woord. Maar wel een muzikaal woord met al die klinkers. Je kunt het zingen. Neonicotinoïden, neonicotinoïden. Ha, ha, Victoria. Maar goed, ter zaken. Neonicotinoïden zijn chemische stoffen... die op grote schaal in de land- en tuinbouw worden toegepast. Ze vervuilen het oppervlaktewater, maar erger nog... ze veroorzaken overal waar ze gebruikt worden een enorme bijensterfte. Die neonicotinoïden worden door de plant opgenomen... komen in het stuifmeel terecht... en zorgen ervoor dat stuifmeelverzamelende insecten... hun oriënteringsvermogen kwijtraken. Ze gaan dood omdat ze de weg kwijtraken... en hun nest, hun kast of hun korf niet meer terug kunnen vinden. Heeft ook iets poëtisch, vindt u niet? Dood door verdwaling? Maar waar blijft nou die stadstuin, zult u zich afvragen. Wel nu, daar ben ik net via deze kleine omweg aangekomen. In de stad wordt geen land- en tuinbouw bedreven. Daar zijn insecten dus relatief veilig... Hoe verder van het platteland insecten leven... hoe minder bestrijdingsmiddelen ze binnenkrijgen. En hoe meer planten er door bijen bevrucht worden... hoe minder kans op uitsterven. En hoe meer insecten er voor insecten etende vogels beschikbaar zijn... hoe groter hun biodiversiteit. Voilà. Vroeger gingen we naar buiten toe om te genieten... van alles wat groeit en bloeit. En altijd weer boeit. Maar tegenwoordig moeten we in de stad zijn. Ik wil me er niet mee bemoeien, maar als het aan mij ligt... wordt 2012 het internationale jaar van de stadstuin. Stadstuin. Voor iedereen begrijpelijk en lekker makkelijk uit te spreken. derde deel, Allegro, uit de ouverture in G Groot, Opens 8, nummer 5, van de Engelse componist Samuel Arnold. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. De boerenzwaluw, waar we tegen achter onze uitzending mee openden, staat nog niet op ons antwoordapparaat. De eerste meldingen van, uh, kwamen van de website waarneming.nl. En deze vogel. Veldlever. Veldleverik werd ook nog niet bij ons gemeld. Maar we hoorden hem zelf al. Joost Huizing, directeur die liep gisterenochtend tussen de bossen, bussen, de bossen van Bussem in Hilversum. En die kwam hem tegen. En volgens mij hoorde ik hem zo even ook hier bij het kapitaal. Uh, dit werd er wel gemeld op 035 6711 338. Hallo, met Bernadette Valk. Op zondag hoorden wij langs de rand van een akker in Erp... Noord-Brabant, de vijfde van Beethoven. Oftewel, de Geelgors... Koetjes. Hallo, je spreekt met Menno Wagenaar uit Pijnakker. Ik zag op zaterdag in de Bieslandse polder de eerste grutto. Tot ziens. Ja, met Jo Hovinga. Uh, gisteren zag ik met mijn kleindochter op de verjaardag van haar vader nog wel het eerste klein hoefblad. We hebben drie hele kleine bloemetjes voor haar is vier jaar geplukt. Goedemorgen. Vanmorgen werd ik al vroeg gewekt door de lach van de specht. Toen ik ging kijken, zag ik twee groene spechten in druk gezegd om de beste plaats in de eikenboom. En dat is in mijn tuin in Diepenheim in Twente. Tilly ten Hoven. Op maandagmiddag zag ik in de tuin, in de zon... bij de sneeuwklokjes, een kleine vos. Dag. Mijn teelbrouwers. Vandaag is de zwarte roodstaart weer gearriveerd. Ik heb een speciale nestkast tegen mijn bedrijfshal gehangen. Ik hoop dat ik ze kan verleiden. Groeten uit het zonnige lieshout. Doei! Hallo, ik ben Stijn en Ik ben 6 jaar. Wij hebben kraanvogels gezien. In, in Rai. En die vlogen om, bij ons over het huis. En, en we zagen honderden. Groetjes. Met Monique van den Broek Den Haag. Op dinsdag vloog bij mij in de achtertuin de eerste aardhommelkoning. koning. Uh, ze vloog van krokus naar krokus en verzamelde heel veel stuifmeel. Nou, dat is echt het begin van de lente. Prachtig. Bedankt. Echt het begin van de lente met die aardhommels en die kraamvogels van Stijnhaak. Prachtig, dit was uh, Venolijn deel 1. Er, is, er wordt zoveel gemeld op 035-6711-338... dat we tegen tienen nog wel een stukje Venolijn doen. Tijd voor Big Broeder, de webcams van Vogelbescherming. Uh, op de webcam van Beleefde Lente was de boomklever vorig jaar erg succesvol. Maar liefst zes klevertjes werden er grootgebracht. En ook dit jaar heeft het prachtige vogeltje de nestkast weer gevonden. Aan de telefoon Peter van Zwol, uh, die de boomklever voor Vogelbescherming dagelijks volgt. Uh, we horen hem hier. De boomklever tenminste. Ja, ik, ik zei we horen hem hier Peter, maar nu horen we jou ook. Goedemorgen. Ja, ja ik hoor hem ook heel hard uh, wel, uh, in mijn nu, ja. Wat is het uh, laatste nieuws vanuit, het, uh, vanuit de nestkast van de boomklever? Ja, ik zag hem uh, toen de uitzending begon, uh, even over achter uh, zag ik hem alweer langskomen. Uh, plus concurrentie daarna, want er kwamen gelijk een roodborst en een uh, Kwamen ook de kast te inspecteren. Ja, het is nog geen uitgemaakte zaak, hè? Nee, ik nee. kan eigenlijk denk ik nog alle kanten op. Uh, misschien dat er nog wel strijd gevoerd moet worden. Uh, maar ja, eigenlijk qua frequentie dat is de boomklever toch wel het meest in de kast en om de kast aanwezig. Dus we hebben alle goede hoop. En is het dan hetzelfde boomkleverpaardje van vorig jaar? Uh, grote kans. Het is wel. Uh... Ja, dat weet je echt niet. We kunnen niet zien eigenlijk. Dus ze zijn niet gering. Dus we kunnen niet echt uniek uh, identificeren welke het nou zijn. Nee. Maar ja, je hebt wel kans dat het misschien hetzelfde zou zijn. Ja. Ja. Ik, ik begreep dat de Nestkast dit jaar op een wat andere plek staat dan vorig jaar. Waarom, waarom is dat? Ja, euh, nou, euh, vorig jaar keken zij uit op de, op de tuin van de buren. <laughs> en die vonden dat niet erg. Maar inmiddels zijn er andere buren gekomen. En die hadden toch een beetje moeite dat, uh, ja, voor privacy dat daar zo heel Nederlands wat te kijken. Dus ja. daarom is de kast naar achter het huis van degene waar deze van deze tuin is. Ja. Oh, Oké, okay. dat we een ander decor hebben. Ze willen ook af en ja. toe schaars gekleed in de tuin kunnen liggen. Um, ja. nu, nu is die nestkast, begreep ik, ook niet schoongemaakt. Nee, dat is inderdaad... Ik dacht dat dat ja, ieder jaar juist moest gebeuren met die kasten. We... Ja. Sorry? Ik dacht dat dat ieder jaar juist moest gebeuren met die nestkastjes. Ja, nou, er zijn eigenlijk twee redenen voor. Um, Vanwege voorwege dat verplaatsen, dat verstoort toch wel een beetje. Dus dat risico wilde men toch niet nemen. En daarom niet schoongemaakt om het dus toch een beetje hetzelfde eruit te laten zien. Tijdens het verplaatsen zaten de boomklevers wel steeds boven de mensen die bezig waren mee. Dus ze hadden het wel in de gaten. Ja, maar kunnen ze dan zelf die kast schoonmaken, die boomklevertjes? Gaan ze zelf aan de slag? Ja, dat zie je op dit moment ook gebeuren. Je ziet ze regelmatig tussen in de kast gaan... En ze halen er af en toe wat uit en uh, rangschikken het ook. Maar um, ja, ze pakken af en toe er wel tussenuit en dat wordt er gewoon uit de kast gegooid. En waarschijnlijk is dat vuil materiaal of oud materiaal of iets wat ze gewoon niet zint. En dat wordt eruit gegooid. Ja. Ja. Waarom vind je het zo'n prachtige vogel? Ja, het is echt een ja, vrolijk vogeltje, een snel vogeltje, mooie kleuren. Uh, het zang is ook heel apart. Is ook een, ja, het is ook een heel positief uh, vogeltje op dit moment. Hè, want het uh, aan, uh, aantal neemt aardig toe. Uh, uh, de verspreiding gaat gestaag. Komt op steeds uh, veel meer plekken kom je ze tegen. Dus dat uh, ja. Ja, is gewoon heel vrolijk. Ja. En, en ter afronding, hoe komt het dat het goed met hem gaat? Nou, omdat uh, ja, er zijn echt twee dingen. Um, de, bo de bossen in Nederland worden gewoon ouder. En een um, boomklever ja, die heeft gewoon oude bomen nodig, waar veel uh, in de stam hè, veel groeven zitten. Ruwe bomen. naarmate ze ouder worden, worden bomen ruwer. Ja, dan gaan veel meer insecten in zitten. Dus dat is een goed voedselaanbod. Ja, daarnaast heeft hij ook wel de mens gevonden. Dus uh, voor de winter uh, zien we hem dus veel meer op de voedertafels. En maakt hij dus ook vaak gebruik, zoals hier ook, van nestkasten. Ja, hij houdt ervan. Uh, wanneer het eerste ei? Nou, vorig jaar was hij op 7 april, het eerste ei. Dus uh, ja, we hopen dat ongeveer die datum ook weer... Dus ja. dat is in de maand april tot... Tot, uh, ja, even kijken, hij is toen op 7 april het eerste ei. En 29 april, we heb een keer even opgezocht, uh, was het eerste jong dus. Eerste klevertje. Dus, uh, nou, we houden het ja. in de gaten, iedere dag op de, de, de webcams van, van Vogelbescherming. Peter van ja, Zwol. Uh, ja, die nou, voor precies. Vogelbescherming, dus de, de nestkast van de boomklever, volgt. Heel hartelijk bedankt voor dit gesprek. En kijk voor alle informatie en de webcams natuurlijk op vroegevogels.vara.nl. Dankjewel, Peter. Geen dank. Ja, graag gedaan. Deze week begint Vroege Vogels televisie weer. En vanaf 22 maart, een weekje later... Uh, 15 weken lang ook een nieuwe rubriek, Wat ruist. Wat ruist... Ja, wat ruist is een soort fenolijn, u wel bekend, maar dan met bewegende beelden. U kunt uw eigen filmpjes sturen over wat u tegenkomt in de natuur. Alles wat mooi, bijzonder, grappig, gek uh, of schokkend of wat dan ook is. Leg het vast en stuur het ons. Zolang het maar een ja, beetje mooi afgerond verhaaltje is en niet meer dan één minuut. Op de website van Vroege Vogels kunt u uw filmpje uploaden onder de rubriek Wat ruist. Doe het snel, want 22 maart gaan we daarmee van start De mazurka in B-Klein van de Poolse componist Frédéric Chopin, uitgevoerd door de pianist Idil Biret. Het kan u niet ontgaan zijn. De aardbeving en de daaropvolgende tsunami in Japan zorgden voor veel leed de afgelopen dagen. Duizenden doden, hele weggespoelde dorpen, maar ook een explosie in één van de grootste kerncentrales ter wereld, de Fukushima 1. De radioactieve straling die hierbij vrijkwam is tot duizend keer hoger dan normaal. En het laatste nieuws, er is nog steeds explosiegevaar, want de Cooling. Nou, die is uitgevallen. Zeker 160 mensen zijn blootgesteld aan radioactieve straling. Wat zijn de gevolgen van deze, ja, we mogen het toch al, nu al noemen, een kleine kernramp? Tweede Kamerlid van de PvdA, Diederik Samson. Goedemorgen. En deskundig op het gebied van kernfysica en reactorkunde. Um, u kent deze reactor goed, hè? Nou, uh, Dat we indirect. Zeggen, omdat ik, uh, ik studeerde als student aan het uh, reactor Reactorinstituut in Delft. Dat is een heel klein reactortje, een zogenaamd zwembaddingetje. Onderin een grote bak met water staat er een heel klein uh, kerncentraletje. Maar wij deden via dat interfacultaire reactorinstituut onderzoek aan Dodewaard. Dat was nog open toen. En Dodewaard is, va is van dezelfde fabrikant als deze centrale. Is ook van hetzelfde type, wel een stuk kleiner. Um, maar daardoor heb ik toevallig de centrales van General Electric... meer dan gemiddeld uh, mogen bestuderen. Ja, wat wat uh, dacht u toen u hoorde van de, de situatie daar en de explosie? Nou, het eerste wat ik dacht... Want... Um, als je een grote aardbeving in Japan, dan denk ik altijd: oh, 54 reactoren staan daar. Waarvan deze inderdaad een hele groot. Overigens is de reactor die nu in probleem is. Of de eerste die in problemen was, moet ik nu zeggen. Want er zijn er nu twee in problemen. Maar de eerste is niet een hele grote. Bij elkaar is het een hele grote centrale. Want er staan er op dat uh, terrein een stuk of zes. Um, maar de, het eerste wat je dan denkt is: oh, nou, ik hoop dat ze het weer houden. Tot nu toe hebben ze het namelijk altijd gehouden bij de aardbevingen in Japan. En dat leek in eerste instantie ook het geval te zijn. En, uh, want ja, dat, dat hebben ze in Japan redelijk goed voor elkaar. Als de aarde gaat schudden, dan gaan die reactoren onmiddellijk uit. Uh, en dan hebben ze wel een tijdje geen stroom... maar dat, uh, dat is niet hun grootste probleem natuurlijk op dat moment. Dan hebben ze dieselgeneratoren... die dan de koeling van de centrale aan uh, de gang houden. Want het misverstand is namelijk dat als een kerncentrale uitstaat... dat die dan uit is. Maar hij produceert nog ongelooflijk veel hitte... door het radioactieve verval in die kern. En dat moet je wel blijven koelen. En niet ja. een paar minuten, maar uh, een dag of twee, drie. Ja. Um, in ieder geval. En dat leek heel goed te gaan totdat die verschrikkelijke tsunami kwam. Die kwam dus een uur na de aardbeving. En je kunt het ook gewoon zien in de uh, feitenrelazen... die, die uh, daarvan die reactor verschenen zijn. Precies een uur nadat de reactor uitging en de dieselpomp aanging... ging ook de dieselpomp uit. Ja. En dan heb je wel een groot probleem. Ja. Dus, dus bij, de, bij de bouw van deze centrales... Uh, want in Japan hebben ze natuurlijk hoogwaardige technologie... Ja. ze kunnen goed bouwen uh, in moeilijke omstandigheden. Uh, die, die centrale is goed gebouwd, is dus bestand tegen aardbevingen... Ja. maar niet op die, uh, tegen die tsunamis, uh, nee. of in ieder geval de, de koeling daarvan. Nee, maar goed, je, je hebt de beelden van de tsunami ook wel gezien. Ja. Wow, wat ja. daartegen bestand is, weet ik eigenlijk niet. En, dat is, en die centrale staat natuurlijk, ironisch genoeg, vlak aan de kust... want die ja, heeft heel veel koelwater nodig, oh. uh, zeewater... En dat, ja, die, die tsunami, ik weet niet hoe hoog die was... daar hebben ze daar niet gefilmd live... maar die, die moet daar een ongelooflijke dreun hebben veroorzaakt. Eigenlijk is het nog raar dat er nog zoveel overeind staat. Maar in ieder geval is de dieselpomp uh, meerdere waarschijnlijk... want daarom is die andere reactor nu ook in problemen... die zijn in één keer uitgevallen, zijn of overspoeld met water... of in de brand gevlogen, ja. of weggespoeld misschien zelfs wel. Uh, ja, en toen begon het grote probleem. Want ja. dan heb je eigenlijk niet meer genoeg echte koelcapaciteit over. Zeker niet als het een uur na... Het uitvallen van de reactor. Want dan is hij nog heel erg heet. Ja. En dan moet je nog een tijdje koelen. En ja, dat hebben ze je... toen daarna... Nou ja, we zijn inmiddels al meer dan een dag verder natuurlijk. Hebben ze Met kunst en vliegwerk hebben ze geprobeerd pompen aan te laten rukken. Koelwater te vinden. Um, met zeewater zijn ze aan het koelen. Met zeewater ze laten de zijn ze uiteindelijk... door uh, af en toe... Uh, ja, want wat er dan gebeurt is natuurlijk... Um, eigenlijk is het een vrij simpel principe. Die kerncentrale staat onderin ook daar een bak met water. En die bak met water gaat door de hitte koken. Uh, en in principe is dat eigenlijk de bedoeling. Want dan ontstaat er stoom en dan leid je dan door een turbine en dan maak je elektriciteit. Uh, maar ja, dat is allemaal weg. Dus dan wordt die stoom gewoon hoopt zich daarop in die centrale. Die moet er een keer uit. En dat is, uh, nou ja, gisteren hebben we dat gezien. Uh, bij reactor 1. Bij die ontploffing. Ja, bij die ja. ontploffing is dat uh, niet helemaal goed gegaan. We weten nog steeds niet of het nou een, een drukexplosie was of een waterstofexplosie. Ik heb als een soort. Ja, een nerd, echt uren naar dat scherm zitten kijken. Hele vage beelden. Ik heb geen ja. vlammen gezien. Dus nee. ik denk toch echt dat het een drukexplosie was. Dus gewoon te veel stoom en dan boem. Ja. Maar ze zeggen daarbij dat het, het reactorvat, wat, wat weer in staal is gevuld, ja. dat, dat is behouden gebleven? Ja, ja, dat kon je ook ja. wel zien. Uh, want als dat weg was, dan, dan zag het er echt anders uit. Maar samen. tegelijkertijd hoor je ook in uh, persberichten van de overheid... van nou, ik geloof over die, die tweede die nu in gevaar is... het zou, het zou zomaar eens mis kunnen gaan. Ja, kijk, wat betekent dat als de overheid dat zelf zo... Uh, ja. Nou, dat lopen hier heel veel termen door elkaar en ik, ik begrijp dat ook heel goed. Uh, maar het woord meltdown valt dan heel vaak. Mm -hmm. uh, in dat reactorvat, wat inderdaad een stalen vat is... en dan moet je echt denken aan 20, 30 centimeter dik staal... en een vat van een metertje 15 hoog, dus het is echt een ongelooflijk ding. In dat vat zit die, zit die kerncentrale, of zit die reactor met, met uranium... en uh, dat wordt allemaal bloedje heet... Uh, waarschijnlijk, of eigenlijk wel vrijwel zeker in ieder geval de eerste... en waarschijnlijk ook in de derde reactor, dus de, de, die nu een probleem is... is er zo weinig, zoveel water opgekookt dat hij op een gegeven moment een tijdje droog heeft gestaan. Dat er geen water meer om de reactor heen stond. En als er geen water meer omheen staat, ja, dan kun je je voorstellen... dan wordt hij ja. heel snel heel heet, ja. tot 2.000, 3.000 graden. En bij 2.500 graden smelt het spul zelf. Smelt uranium, smelt het staal. Wat en dan komt alles zit. vrij. En dan komt alles vrij. Dan zit het nog wel in dat vat. Ja. En dat is nu dus de situatie. Kijk, als het, zolang dat reactorvat heel blijft... hebben we met z'n allen een, een nou ja, vrij fors, maar nog relatief beheersbaar probleem. Dat is ook uh, nou ja, inmiddels al heel lang geleden, 1979, in Amerika gebeurd. Three Miles Island, Harrisburg. Ja. Ja. Uh, daar is datzelfde hetzelfde gebeurd. Een derde van de kern is toen echt weggesmolten. Ja. Maar het vat bleef heel. Dan liep het met een afschuwelijke sisser af. Ja, zeg maar. en dat ja. is tot ja. nu toe hier ook het geval. Ik leef mee met de techneuten en de, en de ingenieurs in die centrale. Want die zijn echt als een dolle bezig. Kijk, als ja. je er op een gegeven moment besluit om er zeewater in te gooien... dat is wel een desperate laatste poging. Want je ja. weet dan ook, dan is die reactor ook hartstikke kapot. Um, en we leven natuurlijk ook mee met de, met de bevolking en de slachtoffers ja. nu al. Um, er ontsnapt stoom. Uh, ze praten over uh, de, de straling die vrijkomt is duizend keer sterker dan normaal... Uh, heel kort nog, wat betekent dat? Nog niet zoveel. Dat is uh, vlakbij het hek van de centrale. Dat valt nog mee. Er is wel radioactiviteit in de omgeving verspreid. Heeft ook mensen besmet. Dat is eigenlijk al iets ernstiger. Hoe ernstig dat is, dat moet de komende dagen blijken. Ik hoop in ieder geval dat er nou niks meer bij komt. Want vergis je niet, die reactor die nu een probleem is... op dit moment, dan moeten ze er ook de stoom uitlaten. Want anders gebeurt hetzelfde als gisteren bij die eerste gebouw. En die stoom die is licht radioactief... Gelukkig hebben ze dus ook ongelooflijk veel mensen geëvacueerd... Dan gaan ze daar ook nog mee door. Ja. Dat is een goede veiligheidsmaatregel. En nu is het gewoon uh, ja, hard vasthouden en hopen dat het goed gaat. Ja, we houden het in de gaten met angst en beven. Diederik Samsom. Um... PvdA Tweede Kamerlid, maar deze ochtend even bovenal eh, kernfysicus eh, en reactorkundige. Heel hartelijk bedankt voor je eh, snelle komst naar eh, het capitool. hier. Wij zijn zo direct terug na het nieuws van eh, 9 uur. Met, eh, nou toch ook weer even vrolijker zaak hoor, de eerste bio-fastfoodketen in Nederland. Tot zo, na negenen. Instituut Itzada presenteert waar gebeurde en wonderlijke vertellingen. Je hebt wel dat je ziek bent en het enige wat ik dan kan eten... ...is patat, ook al is het om acht uur zacht, Maar bonbons, ja, goede bonbons, dat is toch ook zo heerlijk. Ik een of ander gek weer bedacht dat een programma over eten gemaakt moet worden. Zeven bladerkruid en brandnetels gesmoord in olie. Ja, ze moeten toch wat, die jongens van de VPO. <laughs> Nieuwsgierig naar meer? Namens het voltallige bestuur heet ik u van harte welkom vandaag kwart over zes